Drie uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. In Ivoorkust zijn sinds de presidentsverkiezingen op 28 november zeker 210 mensen gedood. Dat heeft de VN bekendgemaakt. Sinds de verkiezingen is de politieke situatie in Ivoorkust instabiel. Zowel het Westen als Afrikaanse Unie ziet oppositieleider Ouattara als winnaar van de verkiezingen. Maar zittend president Bakbo zegt dat hij zelf heeft gewonnen en weigert af te treden. Wattara kan er eigen zeggen bewijzen dat de president de aanstichter is van het geweld na de verkiezingen. Volgens de oppositieleider heeft Bakbo bloed aan zijn handen. Veel Ivorianen zouden zijn gedood door militairen en Liberiaanse huurlingen die in opdracht handelen van Bakbo. Amerika stuurt 1400 extra militairen naar Afghanistan. Volgens minister Gates is de troepenuitbreiding nodig om extra druk te zetten op de Taliban-rebellen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 De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat boetes opleggen aan artsen, klinieken en apothekers... die vruchtbaarheidsmiddelen voorschrijven als afslankmiddel. Het gaat om middelen die het zwangerschapshormoon HCG bevatten, zoals pregniel. Ze worden gebruikt door vrouwen die moeite hebben om zwanger te worden... maar onder meer in schoonheidsklinieken en op internet zijn ze ook te krijgen als afslankmiddel. Volgens de IGZ is niet bewezen dat het HCG-hormoon overgewicht bestrijdt. Het is daarvoor niet getest... Het wordt gebruikt ergens voor waarvan op de bijsluiter staat dat het er niet voor gebruikt moet worden. En er is geen protocol ontwikkeld waarin staat dat je het wel verantwoord kan gebruiken. De IGZ gaat de komende tijd extra controleren bij artsen, klinieken, apothekers en websites. En ze riskeren een boete van maximaal 150.000 euro.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 Een leeuw is een sociale kat, dus uh, daar horen, dat zijn dieren die in grotere groepen leven. En uh, het biedt dus ook de mogelijkheid dat we jonge leeuwtjes krijgen. Misschien nog niet dit jaar, maar we hopen wel dat dat volgend jaar het geval is. Het dierenpark hoeft alleen de transportkosten te betalen... omdat de komst deel uitmaakt van het uitwisselingsprogramma tussen dierentuinen. Dierenpark Emmen hoopt er meer mensen mee te trekken. Volgens het park vragen veel bezoekers naar leeuwen. Het dierenpark kampt al een tijd met financiële problemen. Zo'n 70 medewerkers moeten op zoek naar een andere baan. En de jaren 70 werden de leeuwen in Emmen weggedaan... nadat er één was ontsnapt. Tot besluit het weer. Vanuit het zuidwesten trekt een regengebied over het land. Het is 3 graden in het noordoosten en 6 graden in Limburg en Zeeland. Morgen opnieuw een regenachtige dag. Het wordt dan 6 graden. ANB Verkeersinformatie. In het noordoosten komt plaatselijk dichte mist voor. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat file... tussen Roelofarendsveen en, en Zoeterwoude Rijndijk 3 kilometer. Swiss Sens beddenmakers sinds 1918. Kom proef liggen. Voel het comfort van 100% natuurlijke materialen. En geniet nu van 25% jubileumkorting. Swiss Sens boksprings en matrassen. Onverstoorbaar genieten.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 vierkant achteruw zaak Dit is Radio 1 EO Dit is de dag Tijs van den Brink Goedemiddag, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Hoe moet het verder met Soudaan? Met het spannende referendum over de tweedeling van het land op komst. We horen het straks van de Soedanese in Nederland. En naast mij, hier in de studio, directeur Eelco Fortuyn van Goedewaar.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent de gast voor onze rubriek een appelsieske uh, En dat gaat vanmiddag over vissen. Ja, de ING, Vertel. een serieuze bank natuurlijk, heeft uh, ontdekt dat we uh, niet te veel moeten overbevissen. Nou, dat had natuurlijk al lang door. Um, maar nu heeft ook de ING dit gezien en wil graag investeren in duurzame visserij. Fantastisch. En niet meer in andere visserij? Hoe stoppen ze mee? Daar ga ik het graag met uh, de afdeling vissen van Nederland over hebben. Oké, okay, want dat is wat jou. Uh, je hebt uh, niet iemand van ING hier zitten straks, maar. Nou, eigenlijk de voorzitter van uh, de, ja, de, de branchevereniging voor de, de visserij. Het uh, is een hele kleine branchevereniging, er werken maar 2000 man. Dus ja, die moeten heel makkelijk allemaal duurzaam kunnen worden. Kijk, dat is jouw uh, ambitie voor dit uur. Gaan we kijken of het lukt. Dat straks, eerst Soedan. Nog drie dagen, dan wordt een nieuw land geboren. zuid soedan Na jaren van gewapende strijd is het moment daar. In Nederland woont een klein aantal Zuid-Soudanese. Waaronder Godfrey Lado. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Zenuwachtig voor zondag? Nou, niet echt. Ik zat mijn hele leven daarop te wachten. Uw hele leven al erop te wachten? Ja. Waarom dan? Ik ben uh, mijn hele leven, zoals het ware, stateloos en identiteitloos geweest. En dat is omdat die Sudan was, uh, de hele tijd Arabisch en Islamitisch benoemd was. Maar dat ben ik dus niet. Ik bevind me in Sudan. Maar heeft geen uh, uh, Soedanese nationaliteit. Omdat u geen moslim bent, is dat wat u zegt? Ja. ja, ja. En als het goed is, is dat afgelopen na dit referendum? Na dit referendum mag ik een Zuid-Soedanese zijn. Dus mag ik mijn eigen identiteit dan behouden. Want dan zou er een nieuw land zijn die ook uh, nationaliteiten kunnen uitgeven. Yep. Ja. En yep. daar hoopt u op? En daar hoop ik op, ja. Gaat u zelf stemmen? Ik uh, Nee, dat niet helaas. Maar uh, ik doe dat anders. Wij met de Sudenezen die in Nederland zijn gaan een dag hier organiseren op hetzelfde dag van het referendum, dat is 9 januari. En uh, samen gaan we gewoon uh, in die spirit, zeg maar, met die mensen mee. Stemmen. Ja, maar ja. dat is uh, stemmen met uw hart, maar niet op papier. Niet op papier. Nee. Ja. nee. Kan dat niet? Dat kan uh, moeilijk, want uh, in Europa hadden we maar één uh, verkiezingscentrum. Uh, en dat is in uh, Engeland. U zou dan naar Engeland moeten om te stemmen? Precies. Ja, ja. Dat kost weer geld natuurlijk. Dat is wel geld. Oh ja, u bent betrokken, u bent muzikant, heeft een videoclip gemaakt. Staat op onze website, dit is Dag.nu, daar kunt u hem terugkijken. Ah, is zelfs op de Zuid-Soedanese televisie vertoond. Waar zingt u over? Ik zing vooral over Zuid-Soedan. Het herstellen van het um, zelfvertrouwen van de Zuid-Soedanese mensen. Dat ze het kunnen, dat zijn het, uh, ja, zoiets. Ja, en zou u er dan niet graag bij geweest zijn in Zuid-Soedan komende zondag? Sorry. Zou u er niet graag bij willen zijn daar? Ja, graag, dat uh, had ik wel willen, maar ze hebben het andersom geregeld. Dat ik telefonisch dus met die televisie in Soedan mijn stem kan laten horen en die volk in Soedan. U bent echt rechtstreeks op televisie in Soedan aanstaande zondag? Ja. En dan mag u ook praten en nou, zingen, zal door de telefoon lastig zijn? En dat is wel lastig, ja, ja, maar... maar ze hebben wel mijn liederen, dus dat. Uh... Dat is geen probleem. Nee. Ja. Um, kan het ook nog gevaarlijk worden? Gevaarlijk kan het wel worden. Maar uh, dat hopen we niet op. Want wat zou er kunnen gebeuren? Waar, waar bent u bang voor? Dat er uh, conflict is tussen die stammen die aan het uh, grens van Soudaan, het Zuid en het Noord zijn. En dat die hun best zullen doen om die, dat referendum te verstoren? Zoiets, ja. ja. Goed, we praten straks verder over uw familie. Uw moeder is een uh, publieke figuur daar. Eerst muziek en gezang door de microfoon van verslaggever Matthea Vrij. Zo'n 25 mannen, vrouwen en kinderen in een verlaten schoolgebouwtje in Houten. Soedanezen zijn het, zwarte Afrikanen. Ze komen hier elke zondag om twee uur middags bij elkaar om een kerkdienst te houden. Op het eerste gezicht lijkt er niets aan de hand. Maar er is heel veel aan de hand. Een historisch moment is aanstaande voor deze mensen. En voor alle Zuid-Soedanese, waar in de wereld ze ook heen gevlucht zijn. Want komende zondag, de 9e, zal een referendum de geboorte inluiden van hun eigen land, Zuid-Soedan. De gitarist van vanmiddag. Een heel slanke twintiger, genaamd Moadri James, vertelt wat dat voor hem betekent. Het betekent heel veel eigenlijk, want uh, die referendum is gewoon eigenlijk vrijheid. Na al die jaren. Time to the Wie hier ook is, is dominee Drale. Hij is de enige officiële Soedanese dominee in heel Europa. En hij neemt een moment de tijd om met zijn kerkleden nog even door te spreken... wat er komende zondag hier in Houten gaat gebeuren. Want ze gaan de vlag eisen en samen met Nederlandse officials een feestje bouwen. Dralé is gekleed in een net grijs kostuum met een opstaande rand. En voor hem wordt komende zondag het hoogtepunt van zijn leven. Christmas komt every Kerst komt elk jaar, zegt de vijftiger. Maar op dit referendum hebben we gewacht sinds 1956. Want toen begon de oorlog. Al die tijd zaten we weggestopt in een hoekje. Maar nu wordt alles anders. Door middel van dat referendum zullen de Zuid-Soedanese massaal stemmen voor onafhankelijkheid. Meer dan twintig jaar vochten de Zuid-Soedanese om los te komen van het noorden. De zuiderlingen zijn zwart en christelijk of animistisch, terwijl de noorderlingen Arabisch en islamitisch zijn. Als ik vraag of christenen überhaupt wel geweld mogen gebruiken, merk ik dat Tralee vertrouwd is met die vraag. To elaborate, in some time people ask, is it a good Christian to fight? If the Christian could not fight today, there would be no future of South Sudan. Toen de SPLA, onze verzetsbeweging, begon met vechten, zegt Tralee... vroegen mensen me wel eens: mag een christen wel de wapens oppakken? Maar als ze toen niet gevochten hadden, dan zou Zuid-Sudan vandaag geen toekomst hebben. Je leest in de Bijbel toch ook over het Joodse volk, dat vocht zich ook een weg het beloofde land in, de vrijheid tegemoet. Zo is het ook voor ons. Hij zei Joshua: now is the one to deliver. Dralee wordt op dit punt niet gehinderd door enige twijfel. We praten verder over de strijd tussen de Zuid-Soedanese onderling, die er ook was. Maar dat is nu voorbij, benadrukt Dralee. Wij van de Soedanese Gospel Mission organiseren al sinds zeven jaar... ontmoetingen tussen verschillende stamoudsten daar om vrede en eenheid te smeden. En met succes zodat we samen sterk staan tegenover de vijand. De vijand, dat is het islamitische regime in Khartoum. Omdat Raleigh een dominee is en christelijke leiders een belangrijke rol kunnen gaan spelen in het nieuwe, enigszins christelijke land, wil ik toch weten hoe die aankijkt tegen de opdracht uit de Bijbel om je vijanden lief te hebben. Dralee antwoordt met een zelfbedachte gelijkenis. Als een man getrouwd is, die, en iemand pikt zijn vrouw weg... en die dief Will gaat muziek maken... zal de beroofde man dan gaan dansen op die muziek? De machthebber in het noorden nam he onze vrouw. Dan gaan we toch niet op zijn muziek dansen. Hij heeft ons alles ontnomen. Absoluut Na een informele kerkdienst van wel twee uur. Waarbij een goed lachse vrouw op hoge hakken alles aan elkaar praat. komt Godfrey naar voren. Sudan. Een kunstenaarstype een muzikant ook. Van hem een lied. Ter ere van het referendum. En het gaat like De Djabe Gambito, Gale Mazo, Salam. Omar Gale mazokalam Kalam. Godfrey wil niets liever dan zo snel mogelijk naar zijn eigen land, Zuid-Soedan. Net als dominee Dralee. Maar tot die tijd heeft Raleigh een verzoek aan ons Nederlanders. We moeten de Nederlandse Dutch community. Until the will be we are with the of we willen bidden voor het referendum. En vooral voor de voorspoedige geboorte van het 54ste land van Afrika. 54. Hier in de studio de man die we net in de reportage hoorden zingen... Godfrey Lado. Uh, Godfrey, zou je willen vertellen waar het lied over gaat... Nou, ik zeg in het lied dat uh, iemand kwam, of er komt een man met zijn geveer en die wil vechten. En je hebt een mevrouw die haar kind wil opvoeden. En nog één man die over uh, vrede praat, weet je, die moet je wel roepen, omdat we vrede willen. Oké, okay. dus het gaat echt over het referendum, het lied? Het gaat uh, over vrede. En jij hoopt dat als gevolg van het referendum er vrede zou komen? Ja. Ja. Ik zei het net al, uh, jouw moeder is politica, wat doet ze precies? Mijn moeder is uh, leid van de Tweede Kamer, zeg maar, van de nieuwe regering in het zuiden. Ze is um, een van de vier burgemeesters van Juba. Dus ja. een vooraanstaand politicus in Zuid-Soedan. Mm -hmm. ja. ja. ja. Heb je recent nog contact met haar gehad? Um, gisteren, aan de telefoon. En hoe was dat toen daar? Het is uh, hartstikke druk op dit moment. Er zijn uh, overal in het Zuid-Trijs om uh, mensen wijs van te maken. Van het feit dat ze moeten voor een onafhankelijk Zuid-Soedan gaan kiezen. Ja, want wordt dat nog spannend? Vermoed je dat mensen ook in Zuid-Soedan daartegen tegen zullen stemmen? Um, er zijn wel mensen die dat zouden doen, ja. Maar is dat een grote groep of is dat een minderheid? Dat is een minderheid. Als alles, ja, precies. Als alles uh, rustig verloopt, zeg je, dan is er gewoon een meerderheid voor Zuid-Soedan. Ja. ja. De laatste berichten zijn dat Bashir, de beruchte leider van het noorden, zijn uh, menselijk gezicht zou willen laten zien... en het, het, het zuiden in vrede willen laten gaan. Gelooft u daarin? Nou, ik geloof wel daarin. Dat heeft hij zelf wel erg gisteren op tv gezegd... dat hij met ons mee zou gaan dansen als we voor die referendum gehoord hebben. En waarom gelooft u het? Hij heeft wel veel te verliezen, denk ik. Als hij het niet doet, ja, heeft hij veel te verliezen. Ja, ja. Ja. En stel dat het lukt, uh, gaat u dan terug? Met Sudan. Ja? Ik was nooit gekomen. Wat zegt u? Ik was nooit gekomen eigenlijk. Hier niet? Nee. Als zuid uit Sudan had bestaan? Ja. Dus u gaat terug naar Ik ga kan. terug met Sudan. En wat gaat u daar doen dan? Er moet een laan gebouwd worden. En uh, daarbij gewoon mijn plicht en mijn ook een land te uh, geven, zeg maar. Ja, en hoe snel kunt u terug, denkt u? Ik kan. Uh, nou, dat, uh, ja, dat ligt daar aan heel veel dingen. Het moet uh, goed gepland worden en zo. Ja. Maar wat u bent muzikant, dus gaat u dan vooral zingen terwijl de anderen aan het bouwen zijn of uh, hoe moet ik me het voorstellen? Muziek is maar een klein uh, stukje van wat ik allemaal doe. Ik ben een uh, allround kunstenaar, schrijver, dichter. Dus uh, muziek is maar een klein beetje van wat ik uh, doe. En landen die opgebouwd worden, hebben juist ook kunstenaars nodig? Tuurlijk. Hij heeft wel eens van uh, muzieknationalisme gehoord. U gaat het nationale volkslied van Zuid-Soedan schrijven? Nee, dat niet. Dat niet, maar wel de nationale zelfesteem van Zuid-Soedan bouwen. Oké. Okay. Muziek. Ja. Het zou mooi zijn, toch? Ja, ja. Het, ja. Een heel vreedzaam referendum gewenst zondag. In houten is een bijeenkomst. Wat gaat daar, wat gaat daar precies gebeuren? En nou, in houten gaan we die zondag, die dag, aan Zuid-Soedan, zeg maar, dedicaten. Moet zeggen, toewijden. Ja. En dat is op de Johan Bo. Hoe heet dat? Bochemanschool. Oké. Okay. Yeah, in Houten. Als er uh, iedereen die wil komen zijn, welkom. Belangstellenden zijn welkom. Ja, oké. Ik noem nog even onze website. Dit is de dag. nu. Daar is uh, jouw uh, videoclip te zien. Oké. Okay. Dank voor je komst. Bedankt ook. I It's filled En booms van John Grant. Wie schilder vandaag ons appeltje. Directeur Ilko Fortuyn van Goedewaar.nl nogmaals goedemiddag. Je zei het net al, je ging het over uh, vis hebben. Uh, even uitleggen. Je zegt dus een rapport van ING dat ze alleen nog maar uh, duurzame vis willen financieren. Wat is de aanleiding daarvoor? Um, nou, <tosses> ING heeft uh, van elk sector af en toe zo'n rapport en uh, van visserijrapport is, is recent uh, uitgekomen Daaruit uh, blijkt dat, dat de visserij, als die niet duurzaam gebeurt... dat dan uh, de visserijsector zich in zijn eigen voet schiet. Want door overbevissing heb je op een gegeven moment niks meer in je net. Dat is best logisch. <lacht> um, dus ja, wat zegt de ING? Nou, dat gaan wij dan niet meer financieren. Dus dat is, dat is gunstig. Maar er zijn toch quota? Je mag toch niet net zoveel vangen als je wil? Ja, die quota die, uh, zijn er hier en daar. Um, er zijn ook vissoorten waar die quota niet uh, toereikend zijn. Die zijn te ruim. Hoe uh, oh, kan dat? Waarom zegt Europa niet van dat moet minder? Dat is uh, lobby, denk ik, gewoon vanuit, vanuit de visserijsector. Okay. Dat we die quota niet te klein willen maken, want dan gaan er allemaal vissers uh, natuurlijk uh, werkloos aan de kant zitten. Dat willen we ook niet. Nee, maar als je leeg vist, word je ook werkloos, lijkt mij. Ja, dus hoe langetermijnvisie durf je te nemen? En uh, dat is dus uh, de grote vraag. En ik denk dat de visserijsector echt ook uh, daar in dubio staat. Hoe snel willen we naar een langetermijnvisie? Ja, want ING zegt nu echt, we willen in principe alleen nog duurzame visserij financieren. Nou, in elk geval hebben ze een budget uitgerekend... voor duurzaamheid van visserij. Dat is dan 500 miljoen euro... En er staat niet helemaal bij dat ze de rest niet meer willen financieren. Dat hoop jij. Dat hoop ik wel. Je ja. moet nog bellen om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Hopelijk, uh, ja. ja. Maar je hebt niet ING uh, tegenover je geëist, maar uh, Doeken Faber. Hij is voorzitter van het productschap Vis. Waarom hij? Nou goed, hij zit natuurlijk uh, midden in het, uh, in het vak. En, en hij weet ook alle dilemma's. Um, maar hij weet denk ik ook uh, hoe je op een gegeven moment nu een kans zich voordoet. Door weer een hele andere, uh, vanuit de andere hoek, uh, wind mee voor de verduurzamingsstrijd. Uh, hoe je nu deze kans kan pakken. Ik wil eigenlijk ook hem, uh, met hem sparren bijna. Van hoe kunnen we nou binnen twee jaar de hele sector, de hele visserij... en alle, alles wat we in de Nederlandse havens hebben... gewoon 100% duurzaam krijgen. Want dat is hard nodig. Dat zal hij ook met me eens zijn. Meneer Faber is aan de telefoon. Goedemiddag, meneer Faber. Ik hoor u... Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, nu hoor ik u wel. Hartelijk welkom. Nou, U heeft uh, Elke Fortuin gehoord. Bent u bereid om met hem te sparren? Ja, dat lijkt me een goede zaak. Binnen twee jaar helemaal duurzaam. Ja, die termijnen die, die kunnen we ons denk ik bijvoorbeeld niet op vastleggen... ...maar we zijn wel heel erg druk bezig met het verduurzamen. Dat zijn wel een tijdje. Waarom kan het niet in twee dat jaar? Ook op een, op een termijn... Bent u er nog? Ja, ik ben er nog. Mijn vraag was, waarom kan het niet in twee jaar? Uh, omdat er nogal wat voor komt kijken om een, een visserij te verduurzamen. Dat is niet alleen uh, afspraken maken dat je uh, duurzaam vist, dat doen wij al, dat doen we al jaren... Uh, daar zijn de, uh, heeft ze net genoemd, daar zijn de quota voor. Dat is deels, hè? Deels duurzaam. Klein deel. Nou, dat is, dat is uh, een redelijk groot deel. Uh, zeker de MSC-gecertificeerde uh, uh, visserij, die, uh, die neemt snel toe. Ja, zijn de druk mee bezig. Ja. Maar het is maar nog komt... steeds maar een, een klein deel van... Een, dan hebben we hebben het over 10, 15 procent van wat we in de winkels hebben liggen hè, in, in Nederland. Ja, maar dat is een, dat is een heel goed begin. En uh, we, we denken dat dat de komende jaren snel toeneemt. Dus dat is, een, uh, dat is een beweging die hebben we al uh, enige tijd in gang gezet. Maar waar hoopt u over twee jaar te staan? Ik hoop eigenlijk dat we over twee jaar gewoon 100 procent... want het is anders toch niet vol te houden, zegt ook de ING. Dat bent u toch met, met hen eens? Ja, maar dat, dat zeggen we ook voortdurend. Die visserij die moet verduurzamen. daar zijn we op allerlei fronten, zowel wat vangstechnieken betreft als boten, als energiebesparingen... zijn we allemaal bezig om die visserij te verduurzamen. En denkt u ook dat het 100 procent duurzaam kan? En nou, met, duurzaam is in dit verband natuurlijk een, een, een wijd begrip. Uh, en er zijn verschillende definities van. Je moet uitgaan van people, planet, profit. En, de drie um, P's. Als je die drie pijlers, uh, als je ervoor zorgt dat die drie alles stevig staan, dan heb je een duurzame visserij. Jawel, maar dat snappen de meeste mensen toch niet. Wat betekent het als de drie P's, people, planet, profit, als die uh, de komende tijd uh, goed staan, zoals u zegt? Wat betekent dat? Dat betekent dat de mensen uh, duurzaam uh, vis kunnen eten, uh, uh, dat, dat wij niet overbevissen en dat er goede vangstafspraken uh, zijn, vangstquoten zijn, die worden gemaakt. Daar heeft de visserij zelf heel weinig invloed op. Dat wordt uh, voor ons in ieder geval in Brussel bepaald. Ja, dat, daar wil ik dus even met u over sparren, want volgens mij kunnen wij best als Nederlanders vrijwillig uh, hierin een stap harder gaan. En ik denk ik bijvoorbeeld aan uh, die bodemsleepnetten, daar moeten we toch echt vanaf. Uh, is, het mogelijk, is het mogelijk dat we binnen een jaar en uiterlijk twee jaar van die bodemsleepnetten af zijn, wat u betreft? Nou, de, de, uh, kijk, het gaat om het volgende: de, wij zijn bezig met verschillende technieken. Dat is niet alleen de boomkorfvisserij. daar is flyshooting, uh, the the sunwing, de pulsecore, de sumwing, standwand. Ja, meneer dus vader, de, ik, ga e de visserijen. ik ga even streng zijn, want de, de vraag van Ilko is volgens mij helder: kunnen we binnen een jaar stoppen met die bodemsleepnetten? Kan dat? Nee, dat, want het is ook niet, er is ook niet uh, vastgesteld dat die uh, beslist niet duurzaam zijn. Dat is een, een discussie gaande. Ai, om nou. En waar niet bepaald is, dat is zeker niet vastgelegd dat uh, de boomkortvisserij uh, niet duurzaam is. Dan gaan we een stap verder. De zeereservaten. Gewoon vangstvrije zones. Gewoon een kwart van de Noordzee vangstvrij. Wat vindt u daarvan binnen twee jaar? Uh, ik, uh, nou, dat, die, die, die heeft u al. Want er, er, wat op grote delen van de Noordzee wordt niet gevist. Ja, maar er is natuurlijk. Dus een kwart van de Noordzee is nodig om een om een bestand helemaal van school en tong en rog, want het is altijd nog overbevist in de Noordzee. Dus het is nog te klein, dat uh, zeereservat. Er zijn een duidelijke vangstverspraken voor, voor bijna alle commercieel verhandelde vis. Zijn er, zijn er quota's voor. Ja, die zijn er, maar die zijn niet toereikend. Want er zijn nog allemaal rode vissen op de viswijze bijvoorbeeld. En zijn, allemaal zijn vissen dat uit, rode vissen op de viswijze? Zijn, de viswijze is een lijst voor consumenten met uh, kleurtjes rood, oranje, groen enzovoorts. En rood en oranje is overbevist of heel zwaar Oké, okay, en ondanks die quotas staan die er nog steeds op. Juist, en dat ja. zijn ook vooral Noordzeevissen, dus rog en tong enzovoorts. Ja. Even een vraag aan jou, Joko. Jij hoort meneer Faber nu praten. Ik, ik, ik denk dat die voor goede wil is maar tegelijkertijd dat hij ook wel een beetje klem zit. Nou, precies. Hij verwijst denk ik ook wel terecht naar, naar Brussel... want dat doe je natuurlijk al snel als je, als je eigenlijk niet zo ja, snel wil. Want jij kan. zegt, we kunnen wel sneller gaan dan Brussel... maar dat is uh, uit concurrentieoverweging Want meneer Faber natuurlijk niet zo stand. Als dat de reden is, dan moet meneer Faber dat ook echt aangeven. Meneer als u Faber, zegt, is dat dus de reden? Maar het kan niet vanwege concurrentie. Nee, kijk, uh, uh, Brussel, Brussel legt de quota vast... Willen wij onze vissers een goed inkomen uh, bezorgen? En, dat, en daar doen ze het voor. En daar moeten we voor zorgen. Anders is die visserij zelf niet duurzaam. Een van de drie P's. Hè? De, de, de P van. Maar ja, een lege, vis, een lege zee is ook niet duurzaam. Dus dan. Het heb je... geen lege, er zal geen lege zee komen. Uh, daar, hoopt wordt, u? Al, daar wordt ook al jaren aan gewerkt. Het, het gaat met de visstand over het algemeen zeer goed. Het aantal. Uh, visserijbestanden dat omhoog gaat in termen van uh, duurzaamheid uh, die neemt snel toe er is nog een klein aantal vissen waarvan we zeggen... daar moeten we streng op, controle, op controleren. Ja. Dat gaat ook de goede kant nou, uit. Dus ja, het, klinkt wel wel het klinkt wel alsof u een goed gesprek heeft... maar volgens mij praat u toch behoorlijk langs elkaar heen. De, de, van de Noordzee vissen is, is nog steeds driekwart kwart overbevest. Dus dit is veel te positief verhaal. Het spijt me, we moeten veel harder. Ik denk dat meneer Faber dat ook wel wil. Alleen dat hij inderdaad Brussel als grote drempel ziet. Ik denk dat we daaromheen moeten, om die de, drempel. Laatste woord aan meneer Faber. Nou, kijk, uh, uh, we, hebben, we hebben met de visserijsector uh, Brussel, dat is, uh, uh, daar hebben wij heel weinig invloed op. Dat is de Nederlandse overheid en ja. de Europese overheden die daar vangstquoten vastleggen. Wij zeggen, in, wij zeggen als visserijsector in Nederland, wij gaan die hele Noordzee visserij die gaan we op een andere manier aanpakken. Uh, we hebben daartoe een, uh, een masterplan, een duurzame ja. visserij voor ingediend. En wanneer is dat uit, uitgevoerd? Wanneer is dat klaar? daar zijn we nu mee bezig. Dat moet over, een, uh, over een jaar moeten we daar een goed beeld Start. van hebben als we... Als ja, maar wanneer moet het afzetten. zijn? moeten af we daar centen voor kunnen krijgen. Dus daar, daar zijn banken als de ING en de Raadbank zijn er heel belangrijk voor. Ja. Die moet wel gefinancierd worden. Ja. Maar als we die hebben met nieuwe, uh, uh, uh, duurzame boten, uh, uh, met kleinere boten, ja. uh, met uh, nieuwe vangstechnieken... Uh, ja, ik, dan, wil, ik wil even sneller naar... Wat noemt, kunt u een jaartal noemen dat u zegt dan hebben we het rond? Nou, dat, dat hangt heel veel. Dat, ja. kijk, de, de, de, de vraag is weer makkelijker dan het antwoord. De kracht van het plan is dat de hele sector daarachter staat. En als we de, als we de, de financiering rond kunnen krijgen met, samen met de overheid uh, en de visserijsector. En de vissector, ja. dan, hebben we dat, dan, dan zouden we over uh, een uh, jaar, twee jaar. zouden we daarmee met die transitie kunnen beginnen. En dat zou okay. heel erg goed zijn, zowel voor de duurzame visserij als voor de vissers als voor de consument. Met Pracht. alle respect, dat is echt te langzaam. De zeeën okay. raken dan. U te bent leeg. het niet eens, ik dacht het al. Doeken Faber, voorzitter van de Productschap Vis en Ilke Fortuin van Goeie Waar.nl. Beide hartelijk dank voor dit gesprek. Dit is de dag, zit erop. Nog één keer onze website, dit is de dag.nu. Daar kunt u het een en ander teruglezen uh, en luisteren. Er staat ook een uh, videoclip op, hebben we net verteld. Daarna uh, het nieuws van half vier met, uh, uh, nee, met uh, Mark Visser zometeen, maar daar, daarvoor gaan we nog even naar VPRO... want die komen we daarna op te zenden. Gejoch, wat gaan jullie doen? Ja, we gaan het hebben over de bankierset die één jaar oud is. Werkt die eigenlijk? Wel. En we gaan het hebben over Facebook, dat 50 miljard waard schijnt te zijn, en dat wellicht een nieuwe internetsebel inleidt. Maar nu is het nieuws met Mark Visser. Radio 1, het NOS journaal. Artsen, klinieken en apothekers die vruchtbaarheidsmiddelen voorschrijven als afslankmiddel riskeren een hoge boete. De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat boetes opleggen die kunnen oplopen tot maximaal 150.000 euro. Het gaat om middelen die het zwangerschapshormoon HCG bevatten, zoals Pregniel. Volgens de IGZ is niet bewezen dat het HCG-hormoon overgewicht bestrijdt. Amerika stuurt 1400 extra militairen naar Afghanistan. Volgens minister Gates is de troepenuitbreiding nodig om extra druk te zetten op de Taliban-rebellen. Verwacht wordt dat de Taliban komen met een voorjaarsoffensief. In die voorkust zijn sinds de presidentsverkiezingen op 28 november zeker 210 mensen gedood. Dat heeft de VN bekendgemaakt. Sinds de verkiezing is de politieke situatie in die voorkust instabiel. President Bakbo heeft de verkiezingen verloren, maar weigert af te treden.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 Er is een begin gemaakt met de avondspits. Het is nog niet zo heel druk. Er staat 30 kilometer aan file. Wat opvalt zijn de files op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Bij de Noordtunnel 2 kilometer. Voor een spoedreparatie is de rechter rijstrook dicht. A20, Gouda richting Hoek van Holland. Er is een ongeluk gebeurd. Tussen Knoopend Terbrechtsplein en Spaanse polder staat 5 kilometer file. De linkerrijstrook is afgesloten. En de A50 valt op. Die is behoorlijk lang van Arnhem naar Os. Voor Knoopend Ewijk 5 kilometer. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Ger Jochems. Goedemiddag, Facebook is 50 miljard waard, ook andere sites zitten waanzinnig in de lift. Ja, je vraagt je af, krijgen we weer een internetzeebel die net als in 2000 met een knal uit elkaar barstte. Daarover praten we in het economiepanel en dat is na vier uur. Straks gaat het hier over de bankiers -ate. Hij is één jaar oud en hij moet de bankwereld weer op het moreel rechte spoor zien te krijgen. En de vraag is natuurlijk, doet hij dat? Vooral uw reacties en informatie over de villa, www.villavpro.nl. Maar we hebben ook muziek, zangerliedschrijver Oki Son. Amsterdamse prostituezen moeten net als sekswerkers... in de rest van het land belasting gaan betalen. Dat deden ze dus kennelijk tot nu toe niet. Daarover praat ik met Metje Blaak van Belangenvereniging De Rode Draad... en Prostitutievakbond Vakwerk. Mevrouw Blaak, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, wat je daarnet zei, dat klopt niet helemaal, want er zijn heel veel vrouwen die al belasting betalen, hoor. Oh, dat is informatie ja. die mij meegegeven is, in ieder geval. Nee, maar goed. er zijn heel veel vrouwen die gewoon normaal belasting betalen. Maar wat is, het, wat is er dan gebeurd? Uh, de Amsterdamse prostituees, die, moeten nu, die waren tot nu toe vrijgesteld? Ja, die waren vrijgesteld om de boel op orde te brengen en die moeten dan nu gewoon gaan betalen. Uh, maar waarom maar, waren die ja. vrijgesteld? Nou ja, ik denk gewoon om de boel een beetje op orde te krijgen. Kijk, uh, die, die legalisering, uh, daar zit nogal wat haken en ogen aan. En op een of andere manier hebben ze zoiets van... nou ja, laten laat ze eerst de boel op orde brengen... en dan dat ze gewoon in het, uh, ja, in het belastingcircuit uh, terechtkomen. En dat is dus nu uh, gebeurd. Dus nu, nu moesten de mensen dus belasting gaan betalen. Maar het probleem is dat... dat uh, kijk, uh, op, op, op het beroep zit altijd nog een soort stigma op hm. en uh, dat is heel vervelend en uh, ze kunnen ook weinig uh, bijvoorbeeld, uh, lingerie is niet aftrekbaar en, en al, al die dingen weet je wel. Kijk als ze nu uh -huh. maar als een normaal beroep zouden zien dan konden ze ook normaal dingen aftrekken van de belasting en dat kan dus nog maar steeds niet. Wa maar waarom niet, en waarom dat niet is dan? Waarom niet? Ja, dat, dat, dat, is, dat zijn wat moeilijkheden. Dat, dat, dat weet ik zelf ook niet. Maar het um, enige wat, wat aftrekbaar is, dat zijn de condooms. Mm -hmm. En voor de rest hebben ze natuurlijk veel meer middelen nodig. Uh, uh, je hebt lingerie nodig en uh, je hebt ook, ook kleding nodig die je normaal in je dagelijks leven dus niet aandoet. Dus hetzelfde als je een supermarkt hebt, heb je ook een, een schot nodig of, of, of een, een, ja, een soort uniform voor de. Voor de zaak. Maar zij kunnen toch heel makkelijk uh, hun inkomsten lager opgeven... dan ze in werkelijkheid zijn? Wie controleert dat in Jezus' naam? Nou ja, dat, dat, ik denk dat ze dat, dat eigenlijk misschien wel een beetje bij ingecalculeerd hebben. Dat ze dat daarom uh, een beetje aan de hoge kant houden en zo. Mm -hmm. En dat ze daarom ook dat uh, aftrekbaar... Dus, uh, dat idee heb ik, maar dat mag niet. Want dat kan toch iedereen die een vrij beroep heeft. Kijk, ik ben nu fotograaf, dat kan ik toch ook doen. Ik bedoel, dat, dat zou dat bij iedereen moeten gebeuren. Ja. Is het ook misschien een probleem met, dat, met het feit dat ze geregistreerd moeten staan? Nou ja, dat, nou ja dat, dat is ook een heel groot probleem. Dat was een groot probleem, maar dat hebben ze wel opgelost bij de belasting. Want je hoeft niet als prostituee te boek te staan. Daar is een voefje voor. Dat hebben ze wel voor die vrouwen opgelost. Ja, ja. Maar wat dan? Hoe, hoe lossen ze dat op dan? Nou ja, je hoeft dus niet te zeggen dat je prostituee bent. Je kunt ook zeggen dat je een, een dienstverlening doet, dat je bijvoorbeeld werkster bent of dat je schoonmaakt. Je hoeft niet in die categorie prostituee, uh, daar hoef je niet geregistreerd te worden. Dat, dat, dat hoeft dus niet. Nee, maar ze moeten bekend zijn bij de Belastingdienst, toch? Je moet wel bekend zijn bij de Belastingdienst, maar je hoeft niet, uh, je hoeft niet bij de Belastingdienst uh, bekend te staan als prostituee. Oh, je kunt gewoon kantoorbediende zijn bijvoorbeeld. Ja, ja, ja ah. je bent zelfstandiger dus je moet geen controlebediende zijn, maar je kunt ramen gaan wassen voor het uh, cudier. En ja, je bent gewoon een kleine zelfstandige. Ja, kunt u iets voor die vrouwen betekenen straks? Nou, ik denk dat ik uh, nu al een heel doel voor die vrouwen betekent. Ja, wel, maar op dit gebied natuurlijk speel. bedoel ik. Op dit gebied natuurlijk bedoel ik. Ja, nou, dat, dat, dat, eigenlijk uh, is het nu een beetje losgekomen uh, qua uh, media en zo. Maar wij zijn er al heel lang mee bezig om... Uh, vrouwen bellen ons ook heel vaak op van... Ja, uh, wat moet ik nu doen? Ga ik belasting betalen? Ga ik niet belasting betalen? Ja, ja ik wil het eigenlijk maar één jaar doen. En moet ik dat dan allemaal maar, aan, nee. moet ik dat allemaal dan maar uh, aanhalen? Weet je wel, die dingen, dat, dat wordt vaak gevraagd aan ons. Ja. Oké, okay, met je blaak. Dan maar weer uit het systeem. Ja, mevrouw Blaak, het is mij helder. Ja, is Dank het wel. helder? Ja nou, hoor. Geweldig. <laughs> Dank u wel. Over één minuut de bankiers eet met Hans Ludo van Mierlo. Maar eerst, aandacht en absolute stilte. Het is tijd voor één minuut. Pst, één minuut. Mijn naam is Frits Roosendaal. Ik ben hoogleraar klinische epidemiologie in Leiden. En ik zeg dat overigens wel goed... wat de meeste interviewers of presentatoren niet doen. Zeg dan uh, epidemiologie? Of ja, ze, meestal lopen ze vast ergens. Hij is namelijk uh, klinisch epidemioloog. Frits Roosendaal. Een gesprek met Frits Roosendaal. Hij is hoogleraar klinische epidemiologie. Da ga ik, epidemiologie. Ik weet als een interviewer het gaat zeggen. Op het moment dat uh, iemand mij gaat voorstellen in een interview of in een presentatie die uh, niet in het vakgebied zit, dan weet ik dat het fout gaat. Daar zit ik ook op te wachten. Ja, dan is het een beetje hetzelfde als, als iemand. Uh, heel erg gaat blozen of tranen in zijn ogen krijgt... dat je dat soms ook een beetje krijgt. Dat op dezelfde manier heb je dan, krijg je dan ook moeite te zeggen. Omdat je ervan bewust wordt waarschijnlijk. Het is een vreemd soort besmettelijkheid... die zich dan ook in woorden uitspreken voordoet. Epidemiologie. Je moet ergens stiekem een jede tussen zetten. Epidemiologie. Het is eigenlijk vrij makkelijk. U hoorde Frits Roosendaal, hoogleraar klinische epidemiologie. In onze reet Wetenschap in één minuut. Het verhaal werd gemaakt door Anne Martens. En veel meer fantastische verhalen uit de wetenschap kunt u horen in Labyrinth. En dat is elke zondagavond om 8 uur op Radio 1. De Bankierseet, Hans-Ludo van Mierlo. De Bankierseet moet de bankiers weer terugbrengen op het zuivere morele pad, hij bestaat nu een jaar. Uh, en met het afleggen van die verklaring belooft hij of zij... nu citeer ik uit de EED... ik verklaar dat ik mijn functie als bankier integer en zorgvuldig zal uitoefenen. Hans-Luther van Mierlo, u schreef het boek Bankiers zwerend bij geld. Daar zit natuurlijk een, een wat zure ondertoon in, bijna, zou je ja aan zeggen. En die gaat over de financiële crisis... en volgens u de heilzame werking van die EED. U werkt als PR-man bij vier grote banken, waaronder de ING-groep... en daarna als lobbyist voor deze sector... Uh, eerst eventjes dat lobbyen, daar ben ik altijd zo benieuwd naar. hoe hield dat nou eigenlijk in? Proberen om uh, ongunstige wetgeving voor de bankierswereld uh, uh, te voorkomen? Lobbyen is eigenlijk het uh, werken in Den Haag. Het praten met mensen in Den Haag, ambtenaren politici. Hmm. Ten einde? Om ten einde te zorgen dat er goede wetten komen. Wetten die jou bevallen, maar ook wetten die de overheid bevallen. Eigenlijk, in mijn ogen, is uh, lobbyen niet anders dan informatie delen. Hmm. En vertellen wat belangen zijn, hoe dingen uitwerken... Maar Ultimate. toch ook proberen, als er een, een bepaalde wet aankomt... daar, of proberen door lobby een slinger aan te geven... of hem helemaal te voorkomen, toch? Ja, maar in de financiële wereld was het zelfs zo... dat het ministerie van Financiën als ze een wet wilde maken... Ja. de banken uh, benaderden en zeiden, zo willen we het doen. Wat vinden jullie ervan? Ja. Dus wetten maken is vaak ook samenwerken met belangenorganisaties. Ja, ja, ja. Want de overheid heeft niet verstand van alles... dus die wil met de sector er wel over praten. Ja. Even die, de, Laten we het over die uh, bankiers eten hebben. Daar gaat uw boek voor een belangrijk deel over. Uh, die eten moeten ervoor zorgen, wat ik net zei... dat bankmensen zich moreel verantwoord gaan gedragen. Dat deden ze vroeger kennelijk wel. Wanneer is het, meneer... Er is veel over gepraat, dat het verkeerd gegaan is en waarom. Maar ik zou van u willen weten... wanneer merkte u dat het uit de rails begon te lopen? Ik merkte dat het uit de rails begon te lopen in het begin van de jaren negentig. Toen, toen al? Ja, toen gingen de grote financiële instellingen in dit land fuseren en werden nog grotere financiële instellingen. Boven die nieuwe organisaties kwam een holding te hangen. En dat was een raad van bestuur die eigenlijk niks anders deed... dan het aandeel beheren. Ze praten niet meer over financiële producten. Ze spraken niet meer met klanten. Ze hadden het alleen maar over dat aandeel. En als ik het nou simpel voorstel, zeiden ze tegen aandeelhouders... jullie krijgen van ons meer geld. En tegen hun bedrijfsdirecteuren zeiden ze... van jullie moeten we meer geld hebben. Ja. En dat heeft ertoe geleid dat... Banken, die bedrijfsonderdelen, die de klanten bedienden... dat die van financiële dienstverleners... verkopers werden van nee. financiële producten. Maar heeft u nou zelf persoonlijke ervaringen met mensen, met bankiers... Uh, waarvan u echt gedragsverandering merkte? Persoonlijk, mensen die u goed kenden? ja Jazeker, ja, zeker. ik was bij de oprichting van ING. Ik ben directeur communicatie geweest bij de NNB-bank. En die fuseerde ooit met de postbank en later met nationale Nederlander. Dat werd ING. En wij hadden het bij de NNB-bank nog voortdurend over klanten. En wij hadden allerlei, uh, laten we zeggen, bankaire doelstellingen. Een paar maanden nadat ING was ontstaan... hadden de leden van de Raad van Bestuur een klein kaartje... ten grootte van een visitekaartje in hun zak. En daar stonden op wat hun doelstellingen waren wat ze moesten bereiken. En daar stonden allemaal financiële parameters op. Dus er stond op uh, de koers van het aandeel, uh -huh. koers-winstverhouding... -winst, kosten-batenratio, hoogte van het dividend... En er stond niet één woord over de klant in. En er hm. stond niet één woord in over medewerkers. Het, nee, misschien mag ik nog even... Ja, nee, zeker, zeker Toen ik tegen mijn baas zei, hoe kom je aan dat kaartje? Ja. Want ik dacht dat ik dat als directeur communicatie van die club minstens moest kennen. Ja. Toen zei hij, dat hebben wij met elkaar gemaakt. De raad van bestuur. En toen zei hij, waarom staan er geen klanten op? En toen zei hij, wij hebben geen klanten. We hebben alleen bedrijfsonderdelen. En onze bedrijfsonderdelen hebben klanten. Oh. En daar schrok ik vreselijk van. Want dat was voor mij en voor velen in de bankwereld te totaal nieuw denken. Ja. Vanaf dat moment werd het bankieren om geld te verdienen... belangrijker dan het bankieren om klanten te bedienen. Ja. Wat, heeft u, wat was uw rol daar verder in? Heeft u dat aange, aangezien en ja, oké, okay, het is niet anders? Of u zegt, jongens, dat kan helemaal niet? Ik vond dat dat niet een uh, goede wending was. Ik nee, maar zei maar... u dat ook tegen de, tegen de top? Uh, uh, ja, ik zei niet dat ze het niet goed deden. Ik zei dat ik op een andere manier naar uh, mijn werk keek... Dat is niet uh, echt dwingend, hè? Maar dat, dat is dus ook niet dwingend, maar je moet in een positie zijn om te dingen. Ja, maar voor mij was dat aanleiding om de financiële wereld te verlaten. Toen kwam ik oh ja, in... was dat de reden? Ja. Om, uh... ja. Toen kwam ik in contact met uh, Herman Wijfels, de voorzitter van de Rabobank. En die zei, volgens mij is bankieren toch anders, of kan het ook anders... Ik nodig je uit om het nog eens een keer bij onze bank te komen proberen een jaar. En dan zul je zien dat het ook anders kan. Ja. Ik heb me door hem, omdat ik dat eervol vond, uh, laten overtuigen... om het één jaar bij de Rabobank te proberen. En daar ben ik veertien jaar gebleven. En uh, ik heb gemerkt dat, dat er vele manieren zijn om te kunnen bankieren. Hm. Over dat duurzame bankieren, het nieuwe bankieren... zoals u dat noemt in het hm. boek, daar hebben we het zo over. Even over die eten. Uh, ik zei al... Kort, dan moet een soort uh, uh, uh, morele herbewapening ervan uitgaan. Uh, zelfreinigend uh, hm. vermogen. Hoe moet dat werken? Hoe is het mechanisme? Je legt een eet af. Hoe moet dat eigenlijk gaan trouwens? Ja. Inderdaad. Leg je je hand op de bijbel en ik zweer dat ik... en dan krijg je die zin die ik zo pas in de inleiding zei. Ik verklaar dat ik mijn functie als bankier, integer en zorgvuldig zal uitoefenen. Ja. Gaat dat zo? Uh, niet precies. De commissie Maas... Die... Dat is een commissie van drie bankiers hè, die ja. een code opgesteld hebben... waaronder ze dit voorstel deden. Ja, de commissie ja. Maas die probeerde de leereffecten van de crisis te onderzoeken. Uh, die kwam met een aantal voorstellen. En een van de voorstellen was er moeten bankiers komen. En dat was eigenlijk het eerste waar ze het over eens waren. En wat zij daarmee bedoelen volgens mij... is dat je uh, bankiers wel vol kan stoppen met allerlei regels... wat op dit moment gebeurt. Maar daarmee heb je nog niet een andere sfeer in de bankwereld. Zij hebben gezegd, je moet niet banken alleen aanspreken... hoe je het vak moet doen, maar je moet ook individuele mensen aanspreken. Die moet de verantwoordelijkheid niet langer bij de bank ja. leggen... maar bij de individuele bankier. Ja. En dat is een andere manier van naar het vak kijken. En men had daar een hoge verwachting van. Alleen, die bankierzeet bestaat er nu... Maar wacht even, ja, maar even... Ja. Ik wil even precies weten oh, hoe, hoe de gedachte was bij die eet... Je legt een eet af. Ja. Uh, hoe gaat dat letterlijk dan? Dat wil ik, wil ik even weten. Nou, er staat, staat in het rapport van die commissie Maas. Ja. Iedere bankier dient verplicht de verklaring zoals die geformuleerd is te ondertekenen. En iedereen die bankier wil worden, die dan, moet ja. bij zijn verzoek aan de Nederlandse bank: ik wil bankier worden. eerst een getekende verklaring meesturen om überhaupt maar in behandeling te worden genomen. Dus Tegenover ten opzichte van Noud moet je gewoon iets tekenen. Ja, er zit, daar, dat zit was, daar niet een, een officiële plechtigheid nee, aan vast. Nee, daar was geen plechtigheid bij. Nee. En, en het advies van de commissie Waas was dat het zo ging. De werkelijkheid is dat Noud heeft gezegd... hier heb ik helemaal geen zin in, die rol wil ik niet spelen. Welke rol? De rol van iedereen moet zijn bankiersverklaring bij mij inleveren. Want waarom wil hij... Hij zegt dat is mijn rol niet of zo. Dat, ja, dat, ik, ik, dat ik, heb, ik heb contact met hem erover gehad en met een aantal van zijn topmensen. En zij zeggen, als ik het vrij vertaal... wij hebben altijd toezicht gehouden op de kwaliteit en de moraliteit... en deskundigheid van bankiers. Daar hebben wij dit instrument zelf nooit bij nodig gehad. Het is verzonnen door de banken zelf... Dan moeten de banken er zelf maar voor zorgen. Want het past niet dat iemand die onder toezicht staat. tegen zijn toezichthouder gaat zeggen. welk instrument dat hij moet gebruiken. Hij vond het dan ook een disqualificatie van zijn toezichthoudende taak. Dat denk ik. Ja. Dat denk ik. ik het gevoel he, in die wereld. Ik ben erg geschrokken van zijn reactie. Ja. Ik, ik, vind het, ik vind het hooghartig dat als de onder toezicht staande banken. jou vragen help ons, dat je dat niet doet. Ik vind het ook kortzichtig, want je had kunnen zien dat die bankier die uniek in de wereld is dat hij nu vanaf de eerste dag een weeskind is... omdat hij die rol niet wil spelen. Ja. ik ben daar buitengewoon in teleurgesteld. Ruzie me. gemaakt? Geen ja. ruzie gemaakt, maar wel mijn verbazing uitgesproken. Meerdere keren beroep gedaan op hem om dat te heroverwegen. Met zijn medewerkers gesproken en gezegd... En, en, en het ergst van alles vind ik dat jij nou duidelijk... die bankiersverklaring ook niet hebt willen ondertekenen. Alle bankiers hebben dat nou gedaan. Je bent de enige die het niet gedaan heeft. Mm -hmm. En ik heb hem dat zo tijdig verteld dat hij dat nog kon corrigeren. Vele, vele weken geleden. Maar ik heb niet het signaal gehad dat hij zegt... Nee. nou, dat is tenminste eerlijk dat ik ook meedoe. Waarom dus, zouden bankiers hun gedrag veranderen omdat ze iets ondertekend hebben? Je het ondertekent, het gaat in een la en je bent vergeten. Ja, zo, lijk, zo lijkt het nu te gaan. Zo lijkt het nu te gaan. Het is natuurlijk niet zo dat als je wat ondertekent... en je bent er vanaf dat er iets gebeurt. De bedoeling is dat als er een bankiersheid is... dat iedereen in Nederland weet dat hij er is... Ja. Iedere klant, iedere kantonrechter, iedere leraar op school... iedere potentiële medewerker van de bank. En dat je met z'n allen weet, dit beroep van Bankier... dat is een bijzonder beroep geworden. Was het vroeger, laten we zeggen, een vrij beroep. Nu promoveren we dat beroep tot een categorie beroepen... waar we er wel van meer hebben in dit land. Met extra hoog aanzien, omdat we daar extra hoge eisen aan stellen. We hebben artsen, we hebben notarissen, we hebben kamerleden. Zijn er nog veel meer... Uh, die een eet afleggen, omdat we zeggen... We, we stellen extra hoge eisen aan jullie. Ja. In feite promoveert de bankiersheid het beroep van bankier naar een hogere categorie. Mm -hmm. Dat kan ook andere mensen aantrekken. Mensen die er maatschappelijk in zitten en zich willen verantwoorden. Omdat er nu uh, de afgelopen jaren... een bepaald slag mensen aangetrokken werden door dat vak. De afgelopen twintig jaar, met die andere doelstelling binnen banken... Ja. we moeten geld verdienen, zijn er ook andere mensen binnengekomen... Uh, en er zijn ook mensen die, die misschien maatschappelijk waren... die zijn door die banken dan loopt de tijd anders geprogrammeerd. Zou die eet dan eigenlijk alleen maar werken als die generatie... Met de, met de dollartekens in de ogen, om het maar even zo te zeggen... als die generatie vertrokken is? Dat Ik... gaat natuurlijk een jaar of twintig duren. Ja, nou, in ieder geval minstens tien. Het is wel zo dat je op dit moment de banken wil veranderen... met dezelfde mensen en dezelfde producten... en dezelfde klanten en dezelfde gebouwen. Dat valt nog niet zo mee. Dus je hebt daar nieuwe dingen bij nodig. Een van die nieuwe dingen is een nieuwe taal. En nieuwe afspraken, nieuwe verwachtingen. Dan de eet. E de taal? De e is de... Met, uh, taal, dat bedoel ik, woorden met hoe je over het vak praat. Mm -hmm. Tot voor kort was het. Uh, we gaan lachen. En dan bedoelden ze geld verdienen. is <laughs> <En de nieuwe, laughs> waar. En de, nieuwe, dat? en de nieuwe taal zal moeten zijn van, van dienstbaarheid. Ja. Kijk, er is in de wereld heel veel veranderd. Niet alleen het bankieren, maar ook het hele financiële systeem is één gesloten financieel systeem in de hele wereld geworden. Vroeger kon je nog zeggen, er zijn een paar rijken hier en een paar rijken daar... Uh, in Duitsland en in Nederland en in Twente. En dat zijn gesloten circuits. Wat je nu ziet is dat iedereen in de hele wereld uh, is aangesloten... bijna in de hele wereld is aangesloten op het, de financiële geldstroom. En al die geldstromen die zijn ook met elkaar verbonden. Dat betekent dat een probleem in de geldstroom ergens... Laten we zeggen, 100 jaar geleden was dat nog een lokaal probleem. Mm -hmm. Nu kan een lokaal probleem in Zuid-Amerika of in Engeland... of bij ons in Nederland ja. uitwerkingen hebben naar de rest van de wereld. Ja. Het financiële systeem moet je zien als de bloedsomloop van de economie... en is net zo kwetsbaar. En wat nu duidelijk wordt, ook door de crisis en in de veranderde wereld... is dat geld net zoiets is als bloed. Op zich stelt het niks voor, buiten het lichaam. Maar in het lichaam en in de maatschappij heeft het een enorme betekenis. Mm -hmm. En wie nou gaat knoeien met bloed, maakt een lichaam ziek. En wie gaat knoeien met geld, maakt nou. de maatschappij en de samenleving ziek. Ja. Dat, dat u, beeld wordt nu wel voor iedereen duidelijk. Ja. U zei zo pas, die eet, het lijkt erop dat het ondertekend wordt in de la... en het doet verder niks. Merkt ja. u helemaal niks aan een spoor van beter gedrag? Ja, zeker. Er zijn, maar niet, niet alleen door deze eet. Maar er wordt binnen heel veel banken op veel plekken heel goed gekeken naar wat er anders kan. Mm -hmm. men, men Spreek elkaar... Oh, sorry hoor, maar we hebben niet veel tijd, maar ik wilde toch nog even graag weten. Spreek men elkaar ook aan op gedrag? Nee, dat niet. Iedereen, iedereen spreekt wel binnen de bank. Binnen dezelfde de bank worden dit soort debatten gevoerd. Maar de ene bank bemoeit zich eigenlijk niet... met de kwaliteit van de andere bank. En volgens mij biedt de bankiersverklaring ook de mogelijkheid... om tegen je collega's en concurrenten te zeggen... je ondermijnt dit vak of je doet het niet goed. En ook niet intern? Intern Bij, wel. Intern komt ja. dat nu op. Maar mede door dit soort gesprekken en programma's... waarbij we vertellen dat er die normen bestaan... en dat iedereen eraan gebonden is, gaat dat leven. Ja, precies. Hm. Uh, in de tijd uh, het is allemaal begonnen natuurlijk met die hele slechte hypotheken. Met die hm. giftige hypotheken. Verpakt naar ingewikkeld verhaal. Uh, dat doet men nou niet meer. Is, is er een nieuw product, wat eigenlijk ook giftig en gemeen is, wat nu weer opkomt? Nou, op dit, op dit moment zie ik, zie ik dat niet zo snel. Maar tot voor een half jaar geleden had ABN AMRO bijvoorbeeld een spaarproduct... wat ze uh, gekoppeld hadden aan uh, de effectenbeurs. Mm -hmm. De koers van de effectenbeurs was bepalend voor uh, de hoogte van de spaarrente die je kreeg. Waarom maak je nou zulke zotte producten? Ja. Noem het dan geen sparen, maar noem het speculeren. Ja. Uh, dat product is er weer uitgehaald en zeiden ze, ja, dat is nog een oude fout. Dat, dat was nog van het oude denken. In de het nieuwe denken doen we ja. dat niet meer. Hoe kan je het nieuwe denken stimuleren? We hebben niet veel tijd Nou, meer. de laatste zin van mijn boek, uh, daarin citeer ik Jan Kalf, vroeger bestuursvoorzitter mm -hmm. van ABN AMRO, die zegt... Uh, de verandering in de bankwereld kan alleen maar ontstaan... als die van buitenaf wordt afgedwongen. Ah, dus door klanten, de politiek... Uh, door, door journalisten. Wij moeten bankiers dwingen zich te veranderen. Anders veranderen ze zich niet. Dus we moeten ook de consument opvoeden. Zeker ook. Ja, ja. Oké. Okay. Hans-Luther van Mierlo, ontzettend bedankt. We gaan naar de muziek. Zanger, liedschrijver Okison met Everyday. Thinking about getting a tattoo today. Look at my body, trying to find a place I wear this skin for over 30 years by now Reflecting from the mirror, it's begun to show Oh, oh I try to love you every day Try to hold you now. I try to love you, but I could not stay. No time to hang around. No monkeys gonna stop this show. But it won't be alone Hold on for another me You're off to work And I'm left here with your smell Sit here smoking cigarettes And kind of dwell All the thought of you walking through that door and say hello. We have dinner before I have to go. Oh, oh I try to love. Ocuson met Everyday. Day. Jij bent Sebastian van Bijleveld. Je ja. bent onderdeel van Ocuson, dat een collectief van T man, dus ongeveer, ongeveer, ja. Het ja, dus ja. een aantal muzikanten die, die iedere keer af en aan meedoen, inderdaad. Ja. Ja. Zeg, jullie gaan binnenkort naar Nashville. Nou, daar, daar zijn we net van terug. Oh, sorry, daar ben je net van terug, ja. ja. Inderdaad. Vertel, wat heb je daar gedaan? Uh, een, een plaatje opgenomen. Uh, uh, uh, op uitnodiging? Uh, nou, niet op uitnodiging, gewoon op eigen initiatief. En uh, het is uh, natuurlijk uh, Music City. En het uh, ja, bruist van de muziek. En het is een fantastische plek om uh, als muzikant daar te zijn. En, uh, dus vandaar dat we dachten: nou laten we daar maar eens naartoe gaan. Ja, het barst daar van het talent. Hoe kijken ze tegen jullie aan? Ja, uh, als, uh, uh, uh, als collega-muzikanten: van wat kunnen we samen doen? Uh, hm. Er zit daar ontzettend veel ervaring. En wij uh, kwamen daar met ontzettend veel enthousiasme hm. naar, naartoe. En, uh, dat uh, heeft uh, iets moois opgeleverd. Oké, okay, heel veel su succes. Ja, dankjewel. dankjewel. We gaan er even uit voor het nieuws en zo meer. En dan straks zijn we terug met het panel. Met onder meer gaan wij praten daarin over de op handel zijnde zeebel op internet. Is dat eigenlijk wel zo? Daar gaan we het over hebben.